In Nederland tot juist spontaan de vreugde is algemeen. Want kranig Nederland zelf toch gaat vermoed naar Rome heen. Het wereldkampioenschap, van hoogste voetbal ideaal. Het eervol en verheven doel te dus zingen we allemaal. We gaan naar Rome. We gaan naar Rome, de bakker Dolphins daar voor mee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome, en ineens kan je twee, en mijnders wel zo goed als mee. die juichen om de weer. en zie, als echte jongens, als ferme jongens, Hollandse jongens vijanden Weer. Kuk van Heel die dribbelt weer en vuurt zijn mannen aan. Wim aan de riesen staat hem bijgesteund op Belikaan. De keeper Weber en voor hun staan Paul gelijk een rots. Het Nederlands voetbal elftal is ons nationale trots. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Het bakken het open, daar hoort mee. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome, en kan je kan mee. En er wel zo goed als mee, die juichen om de beurt, hij zit. Als echte jongens, als ferme jongens, Hollandse jongens, vijanden weer. De bakhuis trapt en rent van wels voor doel bal. Mijn ners van venten toen dan volgt een doffe knal. Vijandelijke net, dat rilt ook gaat zo keer op keer. Als Teerland dat niet vindt, eet ik geen macaroni meer. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. De bakhuis doel daar wordt weer. We gaan naar Rome, we gaan naar Rome. Er wendt ineens een kaartjes mee, en mijn de wel zo goed als mee. die juichen om de beurt, hij zit, als echte jongens, als sterme jongens, Hollandse jongens, voor weet.